7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Egyptische politie heeft in Cairo traangas ingezet tegen aanhangers van de afgezette president Mossi. Ze blokkeerden de toegang tot een gebouw met tv-studio's. Meerder kondigde de staatstelevisie aan dat de politie binnen twee dagen een cordon zal leggen. Rond twee zit-in demonstraties van moslimbroeders die protesteren tegen het afzetten van president Mossi. Het leger en de interimregering willen nieuwe verkiezingen organiseren, maar de moslimbroeders weigeren eraan mee te werken. Volgens hen is de afzetting van hun president illegaal.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 ANEW Verkeersinformatie. We hebben een enorme piek gehad in de verkeersdrukte vanaf het strand. Vooral vanuit Zeeland en de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland. Maar het ergste drukte is inmiddels wel achter de rug. Het is nog wel erg druk op de wegen vanuit Zandvoort. Onder meer op de N200 en de N201 richting Haarlem. Beide wegen 3 kilometer fietsen. Iets verderop op de A9 vanuit Alkmaar, tussen de Alfred Haarlem Zuid en Knoop in het Bad 5 kilometer.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 Ja, welkom. Willem-Frederik Hermans heeft zich wel eens beklaagd over het feit... dat er in Nederland zo weinig is geschreven, in romanvorm bijvoorbeeld... over de jaren zestig, over de studentenopstanden, over die roerige jaren, eh, jaren zestig. Nou, wat wil nu het geval? Er is eh, deze maanden een roman verschenen... De Vrolijke Revolutie van Frans Strijbos. Die helemaal over de jaren 60 gaat in Nijmegen. Over 69 in Nijmegen. Uitgegeven door een kleine uitgeverij in De Walvis. Kreeg een jubelende recensie in de Volkskrant. En is inmiddels toe aan een derde druk. Ik ga met Frans Strijbos welkom praten over dat boek van hem. Die Vrolijke Revolutie. Die roman over de jaren 60. Maar niet nadat. Ik eerst met hem heb gepraat over zijn werk als hoogleraar. Want je boek speelt zich tenslotte af aan de Universiteit van, van Nijmegen. 69 verzet ook tegen het onderwijs dat daar gegeven werd. De studenten die wilden de macht overnemen. Hoogleraren die, die voldeden niet. Nou goed, je bent zelf hoogleraar geworden aan de rechtenfaculteit. Ook weer aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Um, Laten we even beginnen met het einde van je carrière als hoogleraar. Toen heb je een college gegeven over eervraag, want daar weet je uh, veel van af. Het ging over eervraag en over wat daartegen te doen. Wat is eervraag? Uh, laat ik eerst zeggen dat ik dat uh, afscheidscollege gaf als, uh, in mijn hoedanigheid van uh, hoogleraar in de antropologie van het recht. <tus> en uh, de, de, de antropologie van het recht, dat is. Een uh, variant en, uh, van de rechtswetenschap die uh, aandacht geeft, niet zozeer hoe het recht moet worden toegepast, maar hoe de toepassers het recht toepassen. Door welke factoren zij zich laten beïnvloeden. Ja. Dat kunnen allerlei factoren zijn, natuurlijk. Dat het, of het wordt gerelateerd aan maatschappelijke omstandigheden, dus geslacht of seks van de, uh, de toepasser. Van... Het kan ook worden gerelateerd aan de cultuur. En dan zijn wij. Het begrip eerwraak. Want eerwraak, dat kun je definiëren als een vorm van geweld. dat. Uh, uh, dat uh, gerelateerd is aan de cultuur van een bepaald. Uh, van een bepaald gebied. van een bepaald volk. Uh, in mijn geval, uh, toen ik schreef, ging dat over. een Turkse eerwraak. Maar het is alle zo dat alle eerwraak. Uh, dat dat uh, geassocieerd moet worden met. Uh, de Turken in Nederland. Want er zijn eigenlijk alle volkeren uit... die rondom het, uh, rondom het Middellandse zeegebied wonen... Uh, zijn uh, bekend met het begrip eervraak. En, uh, maar omdat uh, Nederland is toch het Turkse bevolkingsdeel... Uh, uh, is daar nog actiever mee bezig dan anderen. En het viel toen voor dat er een opzienbarende zaken speelden. Er was een... Uh, uh, en de eer, als, als we zeggen dat eervraak betekent geweld... Uh, dat, door, dat samenhangt met de culturele, uh, overtreding van culturele regels... dan gaat het in het algemeen over gedrag dat vrouwen vertonen. Vrouwen die de codes van de groep schenden. En die, uh, dat gedrag moet worden afgestraft door de groep. En dat is meestal dan de familie waarvan de eer geschonden is. Vandaar het woord eervraak. Dat nu had zich voorgedaan in een school in Vegel. En daar was een opdracht van een vader was een zoon die daar op die school zat... die was een belager van de familie eer, was hij achterna gegaan met een pistool... had in het wilde weggeschoten, had een aantal mensen verwond... Hij had overigens niemand gedood, wat wel de bedoeling was... vanwege het feit dat die belager, die, die klasgenoot van een zusje van hem dat hij had geprobeerd het aan te leggen met dat zusje... terwijl dat niet mocht, omdat zoiets nou eenmaal nooit mag. En een verhouding of een verloving of een, of een liefde... wordt altijd geregisseerd in Turkse kringen. En dat was er niet gebeurd. In elk geval, dat viel heel verkeerd. Toen is daar een grote zaak over geweest. En daar heb ik me... Die, was al, die had al gespeeld bij de rechtbank. En dat had tot een veroordeling geleid, dat is bijna altijd zo dat, eh, hoewel cultuur wordt genomen als een verdedigingslinie... als een argument van wij moesten doen, want wij moesten onze eer verdedigen... daarin slagen zij nooit, omdat eh, de Nederlandse rechtspraak die is altijd van mening dat moord is moord, of geweld is geweld... en houdt er nauwelijks rekening mee. Toch vond ik het zo interessant om te weten hoe het komt dat Turken... Ik had al veel meer van dit soort gevallen gehoord... en ik heb er wat verzameld. Hoe het komt dat, men, dat er nog steeds, in alle openbaarheid vaak... dat er dat geweld werd toegepast door... in dit geval door op eerzame burgers die een goede zaak hadden opgezet... die dus eigenlijk, zeg maar, gewoon zakelijk gesproken waren geïntegreerd... waarom ze het toch deden, terwijl ze wisten... dat zij hiervoor zwaar gestraft zouden worden. Dus... Die situatie wilde ik doorgronden. En daar heb ik over geschreven. En toen merkte ik ook dat er inderdaad een zware plicht was... het gevoel in elk geval te moeten doen zoals ze het doen... waar het tegenover staat... dat het Nederlandse recht dat niet zo kan laten passeren. Dat is een, een tragische situatie, besluit ik dat een stuk. Je kunt er eigenlijk heel weinig aan doen als, als betrokkenen in de cultuur. Maar ook niet als rechter... Uh, Hoewel er wel de cultuur soms in de zijlijn een beetje wordt meegewogen. Want dat moet, je moet natuurlijk altijd rekening houden met de omstandigheden van het geval. Maar dat wordt wel eens gedaan, maar dat is bijna nog te ingewikkeld om aan te geven hoe dat gebeurt. En de rechters willen het zelf meestal niet eens horen. Omdat ze dat erbij smokkelen. Omdat ze eigenlijk op geen enkele manier aanleiding willen geven tot het bevorderen van eervraak. En Dat zouden ze doen als zij een coulantere straf zouden opleggen. En als ze dat doen, dan wordt in elk geval niet het begrip cultuur gebruikt. Maar langs een omweg maar heeft het dan je, wel een rol gespeeld. Maar je schetst het nu bijna als iets onontkoombaars. Dat is wel mijn idee, ja. het, is, het, het is absoluut iets onontkoombaars. Ik noem het zelfs iets tragisch. Het is een iets wat, moet, wat, wat verkeerd is en wat toch moet gebeuren en wat onafwendbaar is. En die situatie is er. Ja, zo dat zijn wel mijn, uh, zo ben ik dat artikel. Want het was niet alleen mijn afscheidsreden, die is later ook gewoon in een Nederlands juristenblad opgenomen en daar. En, en die is gelezen. En toen heeft men daarover gelezen en gezien hoe het in elkaar zat. En erg veel is er daarna waarschijnlijk niet veranderd. Wat mij wel verbaast als ik dat nog even kan ja. afmaken. Terwijl ik dacht dat ik misschien in die tijd... want toen ik dat artikel schreef, als het, het, het verscheen in het jaar 2000... dat ik, dat ik dacht dat het is een aflopende zaak is. Uh, dat zal niet meer zo gebeuren. Ik ben niet zo optimistisch dat alles zo snel bij elkaar zal gaan. Dat de integratie zal plaatsvinden. Maar dat idee van eervraag, daar geloofde ik niet. Dat dat lang zou stand houden. En ik denk dat het eigenlijk sindsdien alleen maar is toegenomen. Ja, want kijk, het gaat hier natuurlijk niet om of jij dat goed praat of, of, of wat dan ook. Het gaat erom dat je het geanalyseerd hebt. Wat gebeurt hier nu? Nou, dat leg je mooi uit. Dat is een soort... soort, soort, soort... Een, een, een begrip waar ze zich dan aan vastklampen van het moet gebeuren... ondanks het feit dat ze bijvoorbeeld economisch geïntegreerd zijn... die mensen ja. die die vaak uitoefenen. Maar dan, is het, dan is het, zou het ook voorspelbaar kunnen zijn dat het zou afnemen... en is het wonderbaarlijk genoeg juist weer toegenomen. En waarom zou dat zijn? Dat, dat is onduidelijk. Daar zal vast wel deze geen op dit moment over aan het uh, studeren zijn... Maar het kan, en een van de dingen uh, om dat nog even aan te geven, is dat er uh, sprake is van toch een verwarrende situatie. Uh, ook in Turkije schijnt het zo te zijn dat uh, ook in de steden daar, die eigenlijk waar het hele idee van Eervraak nauwelijks bestond, door de migratiestromen die daar op gang zijn gekomen van Anatolië naar bijvoorbeeld Ankara en naar uh, Istanbul, dat, er in, uh, uh, dat ook daar weer door gebrekkige integratie, dat er onzekerheid is in de families... en dat zij hun eh, vrouwen, hun dochters, hun noem maar op, eh, sterker gaan beschermen... Eh, dan ze misschien eerder hadden gedaan op het platteland... waar zij eh, misschien tot een modus hadden kunnen komen en eh, minder gewelddadig. Eh, dat, is, dat heb ik wel gehoord zo, wel iets over gelezen, ook al die tijd... Hetzelfde verhaal wat ik nu vertel over Turkije geldt natuurlijk net zozeer in Nederland. Ook hier is er een onzekere situatie. En, uh, en zeker opzicht worden de, de regels, de cultuurregels, hier sterker beleefd dan, uh, dan toen. Dan uh, in Turkije. Je, je weet ook dat veel uh, meisjes gaan terug met de hoofddoeken zien dat daar... In, uh, in de grote steden, eigenlijk hele grote groepen. Zeker de ja, dat die verwestigers zijn. En dat is dat zijn allerlei stromingen die op dit moment tegen elkaar ingaan en die een zekere verwarring uh, opleveren op dit moment. Regels, hoe ze te ontduiken, hoe ze niet toe te passen. Eigenlijk gaat je roman daar natuurlijk gaat, gaat, gaat voor een uh, deel ook over, over, over regels en wat ze betekenen en hoe je ze kunt, kunt ontduiken. Maar ik begon even over je uh, hoogleraarschap... en over het slot daarvan, dat was die eervraak... omdat je er eigenlijk toen een beetje genoeg van had... hoogleraar te zijn. Je bent ja. voortijdig opgehouden. Nou, wel met de beste herinneringen en een, ja, een mooi slot, vind ik. Maar wel eerder dan, uh, dan normaal. Uh, je gaat op je 65e en ik ging eerder... Dat kwam doordat ik eigenlijk altijd, of nee, dat ik gaandeweg wist dat ik andere dingen wilde dan, uh, dan alleen de wetenschap. Uh, mijn manier van denken is niet alleen maar op de wetenschappelijke manier, maar ook de, zeg maar de, de, de manier van kijken die in de kunst bestaat en, de, uh, uh, en in de literatuur. Die is me eigenlijk veel vertrouwder, merkte ik. En ik wilde daar iets mee gaan doen. En dat was in het begin heel breed. Ik, uh, ik heb over. Ik raakte geïnteresseerd in, in theater en daar heb ik ook dingen over geschreven. Ik heb via uh, ja, mijn vriendenkring en ook mijn vrouw, die, uh, die zat aan de, in de hoek van de beeldende kunst. En ook dat was een manier van kijken die, ja, die mij ook uh, steeds vertrouwder werd. Die ik mooi vond. Dat is een andere manier. En daar, Wat is het die... verschil? Want, want de andere. Nu, nu spreek ik even weer de wetenschapper ja. en je zegt dat is een andere manier van kijken. Waarin verschilt die dan? Ja, de, de ene is toch de, de, de preciezere, de schematische, de, wat ze noemen de meer reductionistische manier van dingen terugbrengen tot eenvoudige schema's. En wat, de, wat in de kunst gebeurt is, en eigenlijk ook in de literatuur, zijn dingen die op het oog niet samen horen, toch samen laten gaan en daar... En als het goed is daar een, een verband leggen die, waarmee je iets kunt doen. Waar, je een, uh, uh, ja, waar iets anders uitkomt uh, wat, uh, wat er tevoren niet was. En dat is een, ja, een de bijna onuitlegbare manier waarop uh, kunstenaars soms via een vreemde omweg tot een fantastisch inzicht komen. En dat is iets wat mij... Uh, ja, ik zag dat en ik wilde dat en ik voelde ook wel iets wat om daar op dat gebied in mezelf te uh, zitten. En dat wilde ik gaan uitvinden. En dat is nu gebeurd uh, uiteindelijk natuurlijk jaren later... maar daarvoor had ik ook wel wat geschreven... Met dit bij boek. het schrijven van het boek. Uh, dat is uh, niet nu overigens verschenen. Een paar jaar geleden had ik het al af. en Toen is het een beetje hier en daar geweest. Maar, dus dat is de te... Ja, maar... Zo is het gegaan. Maar dat het, dat het, dat het er is, dat is nu... Ja. Want het ligt nu. Het ligt, pas. Uh, nu, ja. het ligt nu pas in de, in, de, in, in de boekhandel. Het heeft een kleine, kleine zwerftocht gemaakt. Maar we gaan even iets uh, verder door Europa uh, zwerven. Want we gaan naar de halve finales. Vlinderslag 50 meter. In Barcelona met Bob van der Tak. Ja, en twee Nederlandse vrouwen. Inge Dekker komt het pooldek opgelopen. Zwaait nog even naar het publiek. En mag dan zometeen het water in. Net zoals Ranomi, Chromo, ze heeft dus die finale 100 meter vrije slag in de benen. Een finale die toch is uitgelopen op een teleurstelling. Een afgetekende nederlaag tegen Kate Campbell en eigenlijk ook tegen Sarah Sjeuström. De nummer twee slechts brons voor de Olympisch kampioen in een zeer tegenvallende tijd. En nu dan die finale, die halve finale moet ik zeggen. 50 meter vlinderslag voor Kromo Widjojo. Een bijnummer voor het eerst dat ze dit onderdeel op haar programma heeft. 50 meter vrij en 100 meter vrij. Dat had ze in Londen op het programma. Maar nu dus ook op dit wereldkampioenschap. De niet-Olympische 50 meter vlinderslag. Kromo Wijjojo ging naar de finale in een tijd van, of de halve finale zeg ik het weer. In, in, naar de halve finale in een tijd van 2631. Ruim boven haar persoonlijk record. En datzelfde geldt eigenlijk voor Inge Dekker. Die noteerde vanmorgen 26-15. Dekker op dit nummer. De regerend wereldkampioen. Zij pakte twee jaar geleden in Shanghai. Heel verrassend, de wereldtitel voor Therese Altshammer, de Zweedse, die er nu niet bij is, omdat ze onlangs moeder is geworden. Dekker start in baan 3. Kromo Wijjojo in baan 6. De start in is daar van de Nederlandse vrouwen. In baan 4 zien we Janet Ottersen uit Denemarken. De snelste uit het voorseizoen en ook de snelste vanmorgen in de serie. Samen met de Britse Francesca Helsel. En Ottersen is ook snel in deze race. En uh, Kromo Jojo blijft voorlopig nog wat achter. Dekker gaat beter mee in het spoor van... Uh... De Deense. Kromo komt nu wel wat door op de laatste meters. Daar komt de finish aan. Wie is daar als eerste? Het is Ottesen voor Kromo en Heniek. En Dekker als vierde aangetikt. Jeannette Ottensen wint deze eerste halve finale in 25.50. Chromo Ijojo noteert 25.68. En dat is een nieuw persoonlijk record voor de Nederlandse. Een prima race dus over 50 meter vlinderslag. Henique de Française wordt derde, Dekker dus vierde in 26.11. Maar uh, dit is toch een uh, heel wat betere race van Chromo Ijojo dan in die finale van die 100 meter vrije slag een uh, klein uur geleden. Goed, uh, tweede dus en vierde voorlopig. Maar er komt zometeen nog een halve finale aan. Dan weten we dus pas of allebei de Nederlandse vrouwen doorgaan. Chromo hoeft zich met deze tijd geen zorgen te maken. Voor Dekker is het nog een klein vraagtekentje. Ja, we weten het uh, over een uh, aantal minuten. Of twee Nederlandse vrouwen de finale hebben gehaald op 50 meter vlinderslag. Ja, dat was Bob van der Tak vanuit Barcelona. En dit is Brands met Boeken op Radio 1. We gaan dadelijk nog een keer terug naar Barcelona, naar die halve finales Vlinderslag. Ik spreek vanavond in Brands met Boeken met Fons Strijbos over zijn roman De Vrolijke Revolutie. Fons Strijbos was hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hij heeft daar net iets over verteld, over hoe hij aan het einde van zijn carrière daar over eerwraak een college gaf wat het betekent, waarom het niet verdween en waarom het nu zelfs uh, heviger aanwezig is dan ooit. We gaan het nu hebben over je roman, de vrolijke revolutie. Want je nam afscheid als hoogleraar omdat je ook wilde gaan schrijven en je hebt nu die roman over de jaren 60 gemaakt. Het is 69, Nijmegen. Maar eerst die vraag, waarom wilde je een boek maken over dat jaar en over die vrolijke revolutie? Dat um, wist ik aanvankelijk niet. Ik had de keuze. Dit boek is ontstaan uit een, uh, uit een paar bladzijden die ik ooit heb geschreven bij het overlijden van een vriend. En die vroeg mij te spreken over de tijd dat wij, we waren vrienden. Uh, en Wie was die vriend? Ook, die vriend was uh, een, een vriend die, ja, hij, hij komt in het boek voor onder de naam van de Huismeester. En uh, wij hebben samen veel gedaan. En hij vroeg mij toen, hij zou sterven... Uh, of ik iets uit die tijd wou ophalen. Dat is een jaar of tien, vijftien geleden overigens gebeurd. Anderen zouden over andere dingen schrijven. Toen heb ik een aantal dingen... En waarom wilde hij dat? Hij vond het... Hij, hij was zijn eigen, uh, uh, zijn eigen begrafenis aan het organiseren. Ja, dat en, snap ik. Maar waarom over die tijd? Omdat hij... Uh, wij kenden elkaar goed en we hadden veel... Hij, hij vond het leuk dat omdat daarmee de vriendschap uh, duidelijk zou worden, dat die had in elk geval zijn begin in die tijd. En dat was toch een, een tijd geweest, waar veel gebeurd is en waarin. Nou, hij vond het leuk als die tijd ook aan de orde zou komen, omdat de andere tijd, van nu, was al uh, werd bestreken door andere sprekers. Zo was dat vastgelegd. En toen kwam ik op een paar dingen uit. En toen. Uh, wat, wat onze tijd uh, in uh, onze studententijd betreft. Een van die zaken was de, wat ik noem, nu noem de revolutie of de studentenopstand van het jaar 1969. Dat jaartal is inderdaad belangrijk. En, dat, uh, en ik merkte dat, dat zich het best leende om er iets mee te doen, omdat dat, uh, omdat dat een gebeurtenis is zoals die wel vaker zijn in de geschiedenis. En ik had het boek, denk ik, toen al gelezen van Sebastian Hafner... die de geschiedenis van een Duitser schreef... waarin hij zei dat iedereen die in die tijd... en hij was kind in de Eerste Wereldoorlog... en hij heeft daarna de, de, de, de, de crisistijd in Duitsland meegemaakt... en de opkomst van Hitler... en die vreselijke polarisatie van het land in de Weimar-tijd... Hij zei, iedereen die dat, die tijd meemaakt... die moest zich, een, moest zich daarmee de verhouding... de verhouding die je daarmee had, moest je duidelijk maken. Omdat je dat niet zomaar kon laten passeren. En eigenlijk had ik het idee dat onze, die revolutie... die was overigens natuurlijk bij benadering niet zo heftig als die Duitse tijd. Maar was er toch ook één waar je je gedachten over moet hebben. Waar je iets over kunt denken van... hoe. Hoe ga je daarmee om? Het komt in je leven, je hebt er misschien niet om gevraagd. Anderen, de meer actieven, die hebben er wel om gevraagd. En dan heb je die revolutie zelfs georganiseerd. Maar ik heb uh, toen het idee gehad, denk ik... maar dat zijn dingen die gegroeid zijn... Hoe het is om, met tijdgeno om als tijdgenoot om, om door dingen heen te lopen. Om het mee te maken en om daar iets mee te gaan doen. En dat is, dat is, uh, dat is het begin geweest van, uh, uh, van mijn boek. Ja, even over wat je precies hebt gedaan. En dan moet jij aan de luisteraars uitleggen uh, hoe, hoe het er aan het begin aan toeging wat je hebt gedaan, en dat is echt heel knap. Je hebt, je hebt het uh, boek geschreven vanuit toen. We, we lopen aan de hand van een, van een, van een, van, van een, ja, van een beetje een buitenstaande. Ja. Lopen, we, lopen we door die stad Nijmegen. We maken ook mee wat er aan die universiteit gebeurt. Hij heeft ook niet de hele tijd door wat er nou precies gebeurt. Er is sprake van een ratensysteem. Hij denkt eerst nog dat het een ratersysteem is. Dus hij haalt de woorden ook wat, wat door elkaar. Het is af en toe een beetje een onnozele hals, ook zou je denken. Ondanks zijn intelligentie. Uh. Ja, hij was uh, naïef. Hij was onwetend. Zoals uh, natuurlijk iedere tijdgenoot is altijd onwetend. Ik had het idee dat ik daarin zeker. Uh, uh, zeker aan meededen aan die onwetendheid, maar dat de andere die. Maar wat ze... was jij voor? Wat was jij? Kwam jij uit Nijmegen? Ik was student in Nijmegen. Dat is de, net als net. Maar ik, ook opgegroeid. Ik was er ook opgegroeid. Ik was er geboren, maar ik voelde me. Ik heb daar zeker niet gestudeerd als Nijmegenaar. Ik was toen ik daar was, was ik student. Dat was ook het het, het de essentie. In die tijd vond ik dat je wie ging studeren, die werd student, en dat is iets wat een wat interessant is, omdat het op dit moment eigenlijk niet meer zo is, maar misschien komen we er later ja. op terug. Hoe uh, studenten toen uh, overgingen naar een, andere, uh, naar een andere wereld en dan uh, toetraden tot het uh, studentendom. En dat kon uh, zowel in die tijd was dat vaak waren dat uh, goede studenten. En die waren misschien rechts, maar die waren ook heel vaak waren die uh, algemeen geïnteresseerd. Omdat. Zoals dat nou eenmaal is, daar zaten uh, mensen met heel gevarieerde ideeën zaten in die corpora waar ik, waar, ik, uh, waar ik veel over schrijf. Omdat die revolutie in Nijmegen voor de helft van de, de activiteiten is ondernomen vanuit uh, mensen waarvan je kunt zeggen dat zijn. Die waren ooit korbal om ja, zo nee, te maar zeggen. nu ga je bijna weer te snel, want dat is een van de interessante dingen. Oké, okay, wacht, ja. nee, wacht. Even, even over jou, wat voor soort gezin kwam jij? Ik kwam uit een, een gezin zoals we in Nijmegen allemaal waren. Dat waren grote katholieke gezinnen. met veel kinderen en met veel plezier. En dat, <laughs> dat zeg je er snel achteraan, met veel plezier. Dat was, dat was zo. Dat, was, dat zat zo goed in elkaar in die tijd. Dat, dat, en de, vanuit de, de kring waarin ik opgroeide. Dat was uh, gegroet, dat was uh, middenstand, uh, dat ging allemaal goed. En zij, uh, zij leefden hun leven en ze deelden hun plezier met anderen. En, dat. en daarna, uh, mijn, misschien was het de bedoeling dat ik mijn vader zou opvolgen in de zaak die hij had. En daar bleek ik om een of andere reden geen belangstelling voor te hebben. En ik ging je al... zegt het op een hele afstandelijke manier, alsof je... Geen bloemkool van een van een stronk broccoli kon onderscheiden, maar hij was, hij zat al in een andere sector. Nee, nee, maar bij wijze van spreken, ik, ik, ik zeg dat omdat dat hoort bij de mysteries van de ja van het leven dat je niet weet waar je wat je drijft. Wat je in je mars hebt, als je zo jong bent, dan doe je de dingen zo gevoelsmatig. En het enige, denk ik, dat ik in mijn uh, achterhoofd had dat ik uh, dat ik misschien niet het zakenleven in wilde waar mijn familie in zat. Waarom dat was, dat kan ik, ik niet kunnen uitleggen. Dat was iets wat toch een gevoel was wat uh, wat mij overkwam en wat zoveel mensen natuurlijk is overkomen, want. Het waren allemaal grote gezinnen waarvan de, de, de, de meerderheid van de kinderen in, een, in de pas liepen. En anderen die net iets anders wilden proberen omdat er een ander talent in schuil ging. En dat, dat is iets wat, uh, wat toen gebeurde. En wat, ik noem dat mysterieus. Omdat je... We gaan nog één keer naar Barcelona. Hè? Geen enkel probleem. We gaan zwemmen. Ik ben benieuwd. Ja, daar kun je een boek over schrijven over dat uh, zwemtoernooi hier. En uh, ik heb goed nieuws, want de tweede halve finale van de 50 meter vlinderslag uh, is uh, gezwommen zojuist. En het ging niet zo heel erg hard. En dus zijn zowel Ranomi Chromo joyo als Inge Dekker geplaatst voor de finale. Chromo Jojo als tweede, dat was ook al na de eerste halve finale. Maar de Britse van Ceska helsel ging niet onder de tijd van Chromo Joyo door. Dat de nieuwe persoonlijke record is dus van 25-68. Joyo als tweede naar de finale. Dekker als zesde. En die finale die is morgenavond hier in het Palau San Jordi in Barcelona. En dat was Bob van der Tak vanuit Barcelona, waar het wereldkampioenschap wordt gehouden. En dit is Radio 1, brands met boeken. En ik praat met Frans Strijbos over zijn roman De Vrolijke Revolutie. Uitgegeven door de kleine uitgeverij in de Walvis. Toe aan een derde druk. Er is overigens nog een tweede uitgever. Dat is. Uh... Uitgeverij Roelands. Ja, ik uh, zal de... ook weten ook, he, dat er een, uh, een voormalige hoogleraar rechter naast me zit. Ja, die heel een precies wil zijn. En ja. die dat heel graag de eer wil laten delen die, ja, uh, met diegene die er toekomt. Ik ga jou dat genoegen doen, want je hebt gelijk. Uh, het is uitgegeven door In de Walvis Boekhandel Roelands. En ik hoop dat meer boekhandelaren in Nederland. gewoon het idee krijgen om ook gewoon eens een boek zelf uit te geven. Waarom niet? Dat kan namelijk heel makkelijk. Uh, we hebben het over, over hoe je uh, naar de universiteit toe gaat. Uh, je gaat niet het zakenleven je gaat naar de universiteit. Daarvoor zei je iets heel interessants. Uh, wij die de, en, uh, zeg maar die revolutie niet hebben meegemaakt in de jaren zestig, uh, provo's en, en noem maar ook. Uh, die hebben daar ook soms een beetje een vertekend beeld over. Over hoe dat ging en hoe dat in elkaar zat. Een van de interessante dingen die jij beschrijft is. hoe vanuit het koor, vanuit die rechtse bolwerken. het eigenlijk allemaal begon. Jij zat ook bij het koor. Ja. Wat herinner je je van dat koor toen je daar aanmeldde. en die eerste tijd daar? Dat was een uh, onwaarschijnlijk verschil. in die, die vier, vijf jaar waar, waar ik dan over spreek. die mijn studententijd toen uh, uh, besloeg. Dat was. Uh, ik maakte een staartje mee, zeg maar, van iets wat je de, de koude jaren 50 zou kunnen noemen, waarin alles nog was volgens de normen van toen. Dat de, de, de verzuiling was er, het geloof in de, alle systemen, de Koude Oorlog. De, de, de, het voorste huis, het, de, de godsdienst heel belangrijk. En, in die tijd was zelfs het koor, in Nijmegen was dat een katholiek koor... werd geflankeerd door een moderator die op toezag... Dat, dat er een goede dat er goed werd omgesprongen met, de, ja, met het idee van religie in zo'n koor. Dat er twee, drie, vier jaar tijd is dat... nam dat af, verdween dat en brak dat open tot die geweldige uitbarsting die in het jaar 1969 te zien was. En dat is de... Uh, ja, ja, dat is... Een, uh, het komt overigens maar voor een deel vanuit het koor, want vergeet niet dat in die tijd dat er uh, de corporale studenten waren van de betere kom af, maar in die tijd waren het ook de de studenten uit andere milieus die begonnen door te dringen, hè. de maatschappij was in beweging aan het raken. En die kwamen erbij en die keken heel anders aan tegen de, tegen de, uh, tegen de gang van zaken in de corpora, in het, in het onderwijs, in, het, in de wereld. En, en zij, een van die, uh, een van die uh, initiatieven was de studentenvakbeweging die vanuit de uh, zeg maar vanuit een heel andere hoek is opgezet. Bedoeld om uh, studenten uh, uh, politiek bewust te maken... maar ook bedoeld om uh, van de overheid gedaan te krijgen... dat studenten, los van hun ouders, die al geen geld hadden... dat zij studielo voor studieloon... Uh, zouden maar, kunnen, kunnen gaan studeren, een ruil voor studieprestaties. Maar even, even, even ja. veel preciezer dan je het nu nog zegt. Er moet een moment zijn geweest waarop je in dat koor. Je had daar nog je pak aan, neem ik aan in het begin. Je ja. was keurig gekleed. Maar dat in die tijd viel alles samen. In de jaren zestig waren... In, uh, dat is opeens uh, omgeslagen. Dat is, maar dat, dat kwam ook omdat er de... Er was een, in de jaren zestig alles te doen. De, de, de, de vrijheid die er begon te heersen. Dat was een jeugdcultuur. Er waren de Beatles en de Stones die alom werden uh, gewaardeerd. Ook door de mensen en de corpora. En er de, uh, de was de... Uh, uh, uh, ja, ook de, de, de Koude Oorlog die ging voorbij. Dat kwam eigenlijk een heel andere politieke verhouding. Kwam met de, ik denk dat ook de Noord-Zuid-verhouding eh, belangrijker maar even, werd. Maar even, ja. even over die, over die nog, nog preciezer dan nu. Want dit is me nog veel te algemeen. Waarom juist vanuit die, die, uit die corpora... Uit dat, zeg maar, dat die, waarom juist die rechtse korballen, zoals we ze zien... waarom waren zij opeens, zeg maar, degene die vooraan stonden... En, en bijvoorbeeld in Nijmegen die kritische universiteit wenste. En, omdat die, de, die, core, die rechtse corps, die waren niet zo rechts. In die tijd was er bijna alleen maar waren wat traditionele studentenverenigingen, maar daarin zaten alle studenten bijna die er waren. Ja. Dat werd pas heel geleidelijk werd dat aangevuld door mensen die, die kwamen studeren niet in die verenigingen gingen. Maar die verenigingen waren heel erg bond en verscheiden. Dat was eigenlijk altijd een afwisseling van alles en nog wat. Dus het had een had een neiging om naar rechts te gaan, maar er waren ook zoveel uitzonderingen bij. En in die, vooral in die, dat, in die kringen, in die, de, die welvarende kringen, was natuurlijk ook veel, veel mogelijkheid om ja, andere dingen te gaan doen. Om, er was ex, belangstelling voor experimenteel experimenteer gedrag. Eh, om. Ook het, het, al die koorstreken, die, die, dat nachtbraken, dat, dat zijn allemaal dingen die gebeurden. Maar ook door diezelfde mensen, die zochten het avontuur. Dat waren vaak boekenlezers. En, en Nijmegen was daarbij een. was binnen dat koor... ontstond er een, een, een, een kleine groep die zich toelegde op de literatuur en die het surrealisme ontdekten en daar jarenlang uh, mee bezig waren... die dat bestudeerden, die uh, surrealistische poëzie begonnen te schrijven... en die ook ontdekten dat het surrealisme, dat dat de kunstrichting was... die de verbeeldingen aan de macht wilde hebben. En dat die, maar dat betekende ook dat afgerekend moest worden... met allerlei strakke kaders van de maatschappij, met starre conventies het burgermansvooroordelen, vooroordelen, die moesten worden opgeruimd. Ik kwam Vanuit Frankrijk eh, kwam er een, een soort consigne om, eh, om te politiseren... om te radicaliseren, om de vrijheid die er niet was... en die door de, ja, de benauwde burgerij werd opgelegd, om dat te doorbreken... En dat vanuit die, vanuit dat Marxisme, maar nee, sorry, vanuit dat surrealisme, uh, werd toen heel makkelijk zowel een Frankrijk als een, als een Nijmegen toen, dit is wel uniek voor Nijmegen denk ik dat de kritische beweging vanuit de surrealistische beweging is opgezet. Althans te delen, hè? dus met de helft van de zaak. Want de SVB-mensen die zullen nu zeggen... Hey, wij waren er ook en wij uh -huh. hebben ook onze invloed uitgeoefend. Maar dat surrealisme was interessant. En als ik het even mag afmaken... dat gaf wat mij betreft ook de leukheid aan die actie... die het voor een deel toch echt had. En die, die smaak kun je ook terugvinden in het boek. Het gaf er de poëzie aan... Het waren mensen, veel van die sprekers waren wel bespraakt. En die konden hun woordje doen op een manier die naar mijn idee anders was... dan het meer vakbondachtige jargon... wat je verwacht bij, de, bij, bij gestaalde kaders en actievoerders. Maar dit waren mensen die ook boer, die, die, die, die, die gedichten hadden geschreven... en dat eigenlijk ook wel voor een deel in hun, hun betoog brachten. En dat is iets wat een bepaalde, eh, wat mij betreft, een, een interessante kant gaven... Aan, aan de strijd die in Nijmegen werd gevoerd... en die in alle andere steden op, hun, op, een, op een andere manier zal zijn gevoerd. En even interessant. Maar dit is iets wat, wat ik terugvond. En wat, ik, eigenlijk wat de zaak, ook een beetje die lichte toets... die de, ja, de hoofdpersoon in het boek ja, soms ook meemaakt... En, en hij, hij merkt dat er, dat, die, dat er altijd een soort lichtheid is. In het, uh, er wordt gestreden, maar er wordt ook wel plezier gemaakt. En dat is, misschien hangt dat samen met die, met die kant die ik nou net noem. Ja. Van het, uh, je herkent ze overigens ook, hè, de mensen die je beschrijft. Tonrecht Tien komt, uh, komt, komt in, je, in, je, in je boek voor. Dat was een, dat was een befaamde studentenleider... Uh, dat was iemand die duidelijk niet van de kant van de ja? surrealisme kwam. Nee, van, wat, van nou, de... wacht nou, wacht nou, want dat uh, ga, okay, ik, dat ga ik nu voor je ja. afmaken... want ik heb mijn huiswerk wel gedaan. En En ja. dat, is, dat is de man die, later de Sun opgericht in Nijmegen... dat is de man die van die kant van de surrealisten komt... die je net schetst. Ja. En ik wil je een citaat voorleggen... want er zijn een paar mensen die zich over je boek gebo gebogen hebben. Jan Leijten bijvoorbeeld, een voormalig lid van de Hoge Raad... heeft er iets moois over gezegd, over waarom die waarom die tijd, precies die tijd in 1969, zo vrolijk was. Maar ik wil dat je even reageert op dit citaat van Tom de Graaf. Dat is de burgemeester van Nijmegen. Een vrije weergave van een revolutie die geen revolutie was... maar een cultuurschok. Een spel dat niet de macht als inzet had, maar de vrijheid. Klopt dat? Ja. Uh, en nee. Uh, uh, nee want en nee. En uh, nee? Leg uh, maar uh, even uh, uit wat het, waarom het niet klopt. Het klopt niet uh, voor zover er... Uh... Uh, er wel degelijk sprake was van een groepering die ik de actieleiders noem, de actiegroep, uh, hun politieke bedoelingen stonden vast en waren heel goed geformuleerd. Uh, dus die kant uh, mag je nooit vergeten, die andere kant was er ook, dat was de kant van de, uh, de vrijheid, dat er... De, ja, de, de veranderingen die je in de maatschappij om je heen voelde, die werden vertaald in, in vrij, meer vrijheid in het onderwijs en, in het, uh, en op de universiteit zelfs. En de studenten die grepen daar de macht en die wilden dat ook hebben, die wilden iets mee doen, die wilden de verbeelding daar aan de macht hebben. Maar dus die kant, dat is de kant die uh, Tom de Graaf uh, is opgevallen. Maar laten we niet vergeten dat er heel duidelijk werd gestreefd... naar veel hogere doelen. En dat was een, een marxistische... een streef naar toch een maatschappij die was geënt op marxistische beginselen. En dat, zou dan eerst die, dat idee dat zou dan eerst kunnen worden doorgevoerd... binnen de universiteit zelf. Maar de bedoeling was toch ook om verder te gaan en ook om Nederland in die zin te hervormen. Dat, uh, dat stond voorop. En dat werd niet altijd uitgesproken... omdat dat misschien in die tijd... Uh, wij, wij waren zo goed bezig als, als, als actiegroep en als, mee, als, als tijdgenoten... Die, die die opstand meebeleefden. Maar de, uh, wij waren misschien nog niet toe aan een dergelijke radicalisering. Maar Dus dat werd... Dat werd al gezegd in de zijlijn: kon je dat proeven? Dat die, die grote verandering die op til was, dat, die, dat dat wel degelijk de bedoeling was. Maar de, uh, uh, laten we in ieder geval de politieke kant niet vergeten. En er is, uh, dat ja, was wel de, degelijk de bedoeling. En die is voor een deel ook werkelijk uitgekomen. Zij niet dat er een marxisme is gevestigd, want dat is niet zo. Maar er zijn grote veranderingen die ja, bedoeld zijn, dat, die zijn gekomen. Dat is, dat is, dat is met, met inspraakmogelijkheden die mensen hebben gekregen. Het feit, hè, daar doel je nu op. Er zijn talloze voorbeelden van. Ja. Maar als we even terugkeren naar 1969... dan gebeurt er op zich op een gegeven moment ook iets heel interessants. En daar wil ik het ook nog over hebben. Uh, het houdt op een gegeven moment ook gewoon weer op. Uh, Jan Leijten zegt dat ook. Het hield ook gewoon op. Want het werd vakantie. Daar dan zullen we het zo over hebben. Daarvoor wil ik het hebben over... Uh, over iets anders, namelijk over, over over jouw rol. Want het gaat natuurlijk over, over, over jezelf, hoe je daar rondloopt in dat Nijmegen en alles ervaart. En zoals ik al eerder enigszins gechargeerd zei, een beetje onnozel ook. Een heleboel ontging je, je. Je nam het deel aan. je stemde vrolijk. Maar je wist soms ook niet wat je aan het doen was. Dat klopt. Ja, dat klopt. Eh, maar... Ligt dat eens toe? Nou, ik, op het punt. Echt die on, ik noem het liever onwetendheid. En, uh... Een uh, erg grote onnozelheid uh, vind ik ook niet uh, aan te wijzen. Uh, het was, maar het Onwetend. was een onwetendheid die, die uh, vrijwel iedereen natuurlijk mee te maken had. Het is ook het uitgangspunt van het boek... dat uh, je helemaal op de huid bent van de ontwikkeling... dat je de ontwikkeling volgt dat je niet weet... Wat er gaat gebeuren als je zo'n demonstratiezaal betreedt of als je naartoe gaat. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar probeer dat even voor de luisteraars te schetsen hoe dat ging. Want we hebben dat, is wel mooi. Hè? Je, je, bent, je zit bij dat koor. Op een gegeven moment nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat gaan steeds meer kritische geluiden. Ga je, ga je horen. En op een dag is er, kom je een collegezaal binnen. en die collegezaal is bezet of wat dan ook. Hoe was dat hoe, als je daar binnenkwam en opeens. Waren er de vergaderingen dat de universiteit over moest worden genomen door de studenten? Ja, dat. Uh, uh, ik, het, het wordt in mijn boek beschreven op, dat het niet zozeer ging op, op erg aanwijzbare plekken, op, tijdens collegeuren. Of dat eigenlijk, dat vind ik ook wel weer het grappige van het boek. Dat er uh, nauwelijks gestudeerd wordt. Dat, er, eh, dat, dat eigenlijk iedereen weinig anders schijnt te, te doen te hebben dan, het, eh, dan de, de dag door te brengen en in een tuin te zitten. En het is elke dag ook mooi weer. En dat zijn kanten die er heel sterk in zitten. Dat, maar dat in één keer, dat, nadat er een aantal hoofdstukken zijn geweest. waarin je de revolutie voelt rommelen en aankomen. en op een gegeven moment komt hij echt op bezoek. en dat is. Ik geloof dat ik dat voorstel alsof de revolutie echt een persoonlijkheid is. Een grootheid die onontkombaar is. Die staat voor de deur. En dan reageren de, het, de groep van uh, tijdgenoten waarin ik... Uh, wat mijn vrienden waren. Die worden getroffen door, en, uh, in één keer door de roep om de revolutie. En wij gingen erop af. Op dezelfde manier als... De, met dezelfde geluk als waarmee de in alle landen van, uh, van Europa in 1914, ze de loopgaven tegemoet zijn gelopen. Uh, een zucht naar, er moet iets veranderen, we gaan er naartoe. Dat schijnt iets te doen te zijn in Ergens in, in, in, in is de dit niet, grote openbare ruimte. Is, dat dit was... niet, is dit niet een veel te zware vergelijking met 1940? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, je maakt nee. hem zo stellig dat ik je bijna ga geloven. Nee, maar in, dat boek, in, in het boek wordt het ook op die manier in elk geval beschreven: dat het is allemaal natuurlijk. Het, het, het begon. Kijk, het is een herinnering. Maar in mijn herinnering die ga je dan later vergroten, omdat het. Het wordt een verhaal. Maar in elk geval deel van het verhaal was dat gevoel dat je mee moest doen, dat je ergens moest gaan kijken. En dat je dat iedereen dacht, elkaar in één keer vond op een moment, we hadden elkaar niet gezien, we waren nog nooit eh, bewust geweest van elkaars. Eh, neiging om tot zeer radicale eh, eh, eh, eh, eh, daden te komen. In een, een zaal die overvol was, dat was een, de algemene zaal. Eh, die, die vanaf dat moment ook van de massa was, die werd meteen ingepikt. En, maar dat was de situatie. En eh, we, de, toen begonnen een keer. Nou ja, zo heb ik het gevoel geschetst dat je met elkaar daar in één keer trof. In een volkomen nieuwe situatie. En vanaf dat moment was er een tijd begonnen die anders was dan al datgene wat daarvoor was geweest. En voor, het, wat... voor het verhaal is dat natuurlijk is een, is dat bijna mythisch vergroot. Maar dat moet ook, omdat er toch een spoor van dat gevoel... moet door ons heen gewaard zijn. Anders was het niet zo, ver, zo groot geweest. Dat, dat er dat een. Er in, in één keer wist iedereen het. We moeten daar zijn, het is staat te gebeuren. Overigens op hetzelfde moment was natuurlijk ook een maagdenhuis... Was bezet en waar andere universiteiten in en Nederland... Nee, ja, dat natuurlijk, uh, he, noem maar op, Parijs, Berlijn. Nee, uh, dat was een jaar eerder. Ja, ja nee, maar, kwamen, nee, maar we hebben ja. het over een jaar, maar goed, ja. ik ga me niet op 69 vastpinnen, maar even op het hele ja, ja. tijdvak. Maar het aardige is, kijk, er zijn mensen die gaan je boek lezen ja. of hebben het gelezen. Er zijn mensen die zitten nu te luisteren en die denken: hier die denken, je klopt iets niet. Sommigen zullen dat doen, hier klopt iets niet. Deze man, en ik vind dat over de grote kwaliteit van je boek. Je ironiseert het helemaal niet. Dat doe je als schrijver niet in dit boek, maar ook niet zoals je er nu op, op, op terugkijkt. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar je maakt dingen toch mee op een niet-ironische manier? Dat is eh, omdat ik terugkijk terugvelde... wat je zegt. Je ik maakt wil... de dingen niet ja, mee tuurlijk. op een niet-ironische manier. Ik... Uh, ik heb natuurlijk wat er, wat de ik-figuur, die, die, die, die zeker met mij zelf te maken heeft, maar uh, toch een eigen persoonlijkheid is geworden. Die heeft te maken met diverse uh, mogelijkheden. Die. Uh, dat is een, een jongen die, die zowel uh, nuchter is, die, uh, die ook die eigenlijk in een groepje zit, wat het ook wel. Uh, die bijna alle studie in grap heeft gevonden, daar nauwelijks aan mee wilde doen, die zich nergens mee inliet en zo. Die dus ook toen die revolutie een beetje begon te rommelen, daar heel snel tot wel ironische uh, uh, opmerkingen over uh, uh, toe kwam. Daar, daar zitten de, uh, dialogen zitten daarin. Waarin grapjes worden gemaakt over de, uh, de camping, die iets verderop is opgericht. Dat waren typisch corporale grapjes over, uh, uh, over, demos, uh, over betogers... die een paar tuinen verderop een uh, gebouw aan, aan het bezetten waren. En dus dat was zo'n overgangssituatie... waarin de revolutie nog niet algemeen was. Maar de, waarin hij wel uh, begon te rommelen en waarin hij ons ook opviel. Wij, je had ermee te maken. En de ik-persoon was al een beetje aangestoken door... Doordat hij een, een actievergadering had meegemaakt als, als, als half geïnteresseerde, als, als, als vriend van een, van een zeer geïnteresseerd meisje die zei, we moeten daarheen. En nou, deze hoofdpersoon die heeft niet. Die, die heeft wel belangstelling. Die staat open voor al dat soort dingen en dat. Dus dat is, die kant zit er wel duidelijk anders. Dat de kant van de belangstelling en de kant van de. Ja, vooral als hij met vrienden is, dan wil hij zich niet laten kennen en dan komen de grapjes. Nou, Jan Leijter, zoals ik al zei, voormalig lid van de Hoge Raad, je boek ook gelezen. En die uh, bejubelde ook uh, de toon die je aanslaat. En het feit dat je. want dat het moet toch wel beklemtoond worden, hoe, hoe, hoe vrolijk die revolutie was, maar kan het niet nalaten. Om dan weer tot mijn grote vreugde ook weer een ironische opmerking te plaatsen. Namelijk dat het meeslepende verhaal is een anticlimax bereikt wanneer de revolutie doodloopt. En dan komt hij doordat de vakantie aanbreekt en de strijders naar huis of met vakantie gaan. Dat was, nou, het woord anticlimax vind ik veel te zwaar. Nee, maar goed, even over, de, over hoe hij het einde schetst. Ja, nee, het einde dat, uh, dat vind ik wel mooi. Want dan, uh, het boek uh, komt in een nieuwe fase. En dan uh, kun je zeggen dat er een. Uh, dat, de euforie was verdwenen. Wat tekenend is voor een euforie... is dat die opleidt en dan weer weggaat. En dat vond ik ook het interessante ervan. Dat het een... Uh, er was iets... heel groot geworden. En dat, ook, Even. dat is een, iets wat mysterieus is. En wat, dat, wat de mensen aantrekt. En wat dan ook de de, de... de bevattelijkheid van mensen tekent. Dat zij meelopen. En in een stroom lopen. En, en, en ook de hoofd... Persoon doet dat. Maar eigenlijk ook al. Alle al anderen die gaan mee. Maar op een gegeven moment. krijg je toch een verzadigingspunt. wat, uh, uh, wat bereikt wordt. Althans. In die, uh, we praten alleen over die, dat. korte moment. Ja. in 1969. waarin alles opbloeide. En, maar dat, dat. verliep door een. doordat de spanningsbogen. denk ik niet langer meer houdbaar was. En toen. dan krijg je een moment. wat ja wat eigenlijk de hoofdpersoon ook, ook een moment van... Uh, van één keer, maar dan niet zozeer triestheid... maar wel iets van nadenken van wat is het allemaal geweest... en zich dan ook goede dingen herinnert en zo. En hij komt dan, en dat laatste deel komt hij... eigenlijk onder invloed van dingen die hij ook weer mooi vindt. Uh, de poëzie van Homerus die, die, die heeft leren kennen in die tijd... En dat, in die tijd had ik dat, dat, ik dat boek schreef, had ik dat zelf ook leren kennen. En ik, op een of andere manier had ik het idee dat ik dat ja, daar iets mee moest doen. En, maar die, dat was eigenlijk, hij komt van de. Hij is meegesleept naar de revolutie. En komt dan in een keer weer onder invloed van een nieuwe. Van een nieuwe en van een andere betovering. En dat was de dat was de, de, de provisie van. Ja, van, uh, van de Odyssea. En daar, uh, daar worden dingen over gezegd in dat laatste hoofdstuk. Maar je beschrijft het bijna ook nu. En dat is misschien ook wel de essentie van je boek. Ook dat, ook dat moment in '69 waarop die collegezalen bezet worden... waarop die revolutie even kortstondig opflakkert en, en, en vrolijk is. Ook meer als een moment van poëzie. Ja. Dan, dan als, een, als, als, als een politiek moment. Ik zeg nogmaals, het is echt allebei politiek. En politie ja? was toen samen. Dus daar, wat ik ook, dus zoals ik net zei, die politiek. het was chaotisch, het was vrolijk. Het was, uh, uh, wij waren alle onwetend. En ook de, de actieleiders, die overigens natuurlijk een heel goed beeld hadden, maar niet wisten wat zij hadden veroorzaakt. Zij kenden ook niet de krachten die zij hadden opgeroepen, kenden ze niet. In die zin waren ook zij onwetend. Maar uit die chaotische situatie is eigenlijk een jaar later... is wetgeving voortgekomen waar we nog steeds allemaal mee te maken hebben. En dat is de politieke kant van de zaak. En de poëtische kant van de zaak. Die, die, dat is de, de, ja, de, de kant van, wat ik ook noemde carnaval-leske kant van de zaak, wat mij interesseerde... wat ik eigenlijk al schrijvend ontdekte, dat er wij... alles viel samen, die, die paar maanden dat wij bij elkaar waren... en actie voerden, dat ook de haren langer begonnen te worden. Dat iedereen zich anders begon te kleden. Dat die stijve uh, lui met een hoorn en brillen die ik nog nu nog... Ik heb maar, Ik heb bijna niks gelezen, maar een paar documentjes... en dan zie je al die... Revolutionairen, die hadden hoornen brillen en dassen voor en een jasje om. En in één keer was dat verdwenen, maar dat effect, dat had een effect van uh, uh, een, een soort omweertong à la In één keer was alles anders geworden. Er waren de studenten die zaten op de plek van de hoogleraren. En daar waren ze, dat vonden ze in één keer gewoon. En dat was, dat, die kant, dat was. Ja, ik noem dat toch een poëtische of een, de wonderlijke kant van de zaak... dat iedereen daardoor even betoverd was. Dat studenten hoger werden dan de hoogleraren. En dat kon maar even duren. Je bent er niet ironisch over. Je bent er ook niet nostalgisch over. Dat wil ik ook nog even, even, even beklemtoond hebben. Dat, dat zeg ik dan maar. Maar als je dan heel kort hè, zou, zou moeten zeggen... en dan mag je dan, dat mag je zelfs in poëzie doen ter plekke hier wat mij betreft... hoe dat kon... Ja. Je beschrijft het nu bijna als een mystiek moment, bij wijze van spreken. Ja, maar dat. Uh, We zitten ja, ook in het katholieke Nijmegen. Ja, dus maar dat, mag... Nee, maar even, hoe? Die, die mystiek, dat, dat, dat eigenlijk dat Nijmegen daar. dat komt nauwelijks voor. Natuurlijk. Ja, nee, dat nee, nee, nee, klap... kan overal spelen. Uh, de... Maar in die tijd gebeurde overal. op elke, in elke sector van. in de, in de kunst, en de wetenschap, en de maatschappij. alles veranderde. En dat was iets wat. Echt, waardoor de jaren zestig de echt de sixties zijn geworden, waarom ze nu nog befaamd zijn. Dat, dat vrijwel alles bleek, in één keer plooibaar, bleek, veranderbaar, bleek. Eh, alles kwam. In, het, het was vooral de, de, de jeugdcultuur natuurlijk, die zich vertaalde ook in, in, in de VP, Ja, de VPRO natuurlijk. De, de omroep die onze, onze maar... rolmodel was. En die maar. Maar even nog over ja. die op de, op, op de valreep, sorry dat ik je onderbreek... maar over die vrolijke revolutie. Hè? Zie, zie je die nu nog wel eens om je heen? Nee, ik denk dat daar... Kijk, onze revolutie die is voor een deel... had hij ook zijn, uh, zijn heftigheid. Doordat hij samenviel de politieke doeleinden waar we net over spraken... die. Uh, uh, die vielen samen met een, uh, veel, uh, met een culturele bevrijding. Met die, een vrijheid die in zijn algemeenheid... Van, die, die, die, die strakke kaders van, van de jaren 50 werden in één keer verbroken. Maar op dit moment is de, diegene, die, uh, het student... die misschien iets hadden kunnen doen, die, uh, die zijn eigenlijk min of meer vrij. Die mogen samenwonen, die mogen het beroep kiezen wat ze zelf willen. Ze hebben het betrekkelijk goed. Er, is, uh, ze, er, die, er zit eigenlijk die drang die toen die extra impuls gaf aan alles... die is op dit moment is er door, een, door een overmaat van vrijheid niet meer... Uh, is, is er niet meer... Uh, is totaal geïnternaliseerd. Zo kunnen we het afsluiten, denk ik. Ik sprak met Frans Strijbos over zijn roman De Vrolijke Revolutie. Dit was Brans met boeken op Radio 1. Dadelijk na achten, Max met twee dingen. De laatste aflevering van de zomerserie, De Recherche. Govert van Brakel in gesprek met Emiel Broersma. oud politieofficier Emiel Broersmaar. Hij heeft gewerkt bij de FIAT en de voormalige Centrale Recherche Informatiedienst. Dat